Patrick Holtenkamp met het NOS-journaal. Het Joint Investigation Team dat de NH17-ramp onderzoekt... klaagt vier verdachten aan voor moord. De rechtszaak tegen de drie Russen en één Oekraïner... begint maart volgend jaar in Nederland. Dat hebben nabestaanden van slachtoffers gehoord van het JIT. Vlak voor de persconferentie die rond dit tijdstip begint. De onderzoekers concludeerden eerder al dat het toestel van Malaysian Airlines is neergehaald met een bukraket van een lanceerinstallatie van het Russische leger. Onderzoeksplatform Bellingcat kwam vanochtend met acht nieuwe namen van Russen en Oekraïnse opstandelingen die betrokken zouden zijn bij het neerhalen van vlucht MH17. Bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht in Brabant zijn veertien jongeren gewond geraakt... Een van hen, een 18-jarige jongen, is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren op het terrein voor een vooropleiding van de luchtmacht. Op een aantal plaatsen heeft blikseminslag geleid tot brandjes. Zo is in Waspik in Noord-Brabant een schuur met kap afgebrand... en woede op een vakantiepark in het Zeeuwse Katzand... korte tijd brand in een woning. In Spijkenissen woede brand op de zolder van hun huis. Niemand raakte gewond. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ambtenarenfonds ABP... zegt dat 16.000 deelnemers geld laten liggen. Ze vragen geen arbeidsongeschiktheidspensioen aan... terwijl ze daar wel recht op hebben. In totaal gaat het om 1 miljard euro. De komende weken krijgen alle betrokkenen een brief in de bus van het ABP. PSV heeft een zware tegenstander geloten... in de tweede voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren spelen tegen FC Basel uit Zwitserland. 23 of 24 juli wordt de eerste wedstrijd in Eindhoven gespeeld. De return is een week later. Het weer. Er trekken onweersbuien over het land. Nu vooral in het oosten en dan richting het noorden. Later vanmiddag in het hele land opnieuw onweer met hagel en windstoten. Het is dan wel 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM ZFM Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, het is 1 uur, uur. Nee, niet 2. Het is 1 uur geweest. En dat betekent dat wij nog een uurtje te gaan hebben. En uh, we gaan het van in dit uur natuurlijk vooral over cultuur hebben. Ja. Want Beb heeft weer een heleboel leuke uitgaanstips voor u, dames en heren. Cultuur in de regio. Niet de Zandvoort zelf, want dat doen anderen al in, bij CFM. Dus dat hoeven wij niet te doen. Het Zandelt dubbel op. Dus wij eh, richten onze blik iets verder buiten de gemeentegrenzen. Heemstede, BVW, eh, we noemen het Haarlem, eh, Doe het allemaal maar op. En dat gaat Beb u zo vertellen. Maar eerst heb ik een stukje wat je ook nooit op de radio hoort. Tenminste, ik denk het niet. Maar de man, het zou vandaag jarig geweest zijn en, en hij zou uh, 77 jaar geworden zijn. Net als niet. Uh, maar hij is zoals ook goed en dat weet u veel te vroeg ontvallen. Alles kunnen, alles kunner. Hij was cabaretier, hij was priester, hij was schrijver, hij was choreo, hij was uh, producent, hij was... TV-presentator. Hij was musicalster. Samen met zijn uh, vriend uh, Frank-Sanders zetten wij heel veel leuke uh, musicals op de planken. Allemaal eigen producties, niet allemaal bestaand, maar zelf. Kortom, het gaat over Jos Brink. En ik heb toch, uh, ik heb toch een, iets van hem gevonden... En wat ik wel leuk vind om dat u even te laten horen, uh, uit een musical die hij samen met Frank Sanders uh, geproduceerd heeft. Heel leuk, en het heet Amerika! Columbus land in zicht kreeg, was hij vreselijk blij. Hij riep: is wel niet zo indies, maar dat geeft niet voor mij. Zie je, als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Hier ben je vrij, zei Columbus, ei, ei. Het land van melk en honing, overal alles bij de vlees. Klim aan boord voordat je te laat bent, en deestand, dan waar dat je het deed. Zie men in. Mis paar toch? Zieker, hij kwam met de Nieuw-Austernaar. Het land van melk en honing, overal alles is oké. Okay. Ga aan boord voordat je te laat bent en wees dan dan, stand Ik kan me nog herinneren dat ik die musicals zelfs gezien heb in de Harlemse Stad Schouwburg. Het was ontzettend leuk. Want het waren originele musicals die geproduceerd werden en geschreven werden door Jos Brink en Frank Sanders. En de muziek daarvan werd volgens mij gemaakt door Henk Bokkinga, als ik het goed onthouden heb. Allemaal. Nou. Leuk om dat eens even weer terug te horen. Amerika uit de gelijknamige musical van Jos Brink. Hij heeft trouwens ook nog in Purper gezeten, wist je dat? Nee, dat ja, ja, ja, ja ik Ja, ik kan me nog een Purper 10 of zo herinneren. Toen deed hij uh, een heel gevoelig liedje met, met Anneke Grunloops, dat zal ik nooit vergeten. En op een gegeven moment, midden, midden in dat nummer, was er een, een zin van: uh, hou je nog van mij of zoiets? Toen zegt hij keihard tegen haar: zeg ja, krenk. Nou, toen lag, lag, lag Kruunlo, die lag helemaal in een gimpie, helemaal duikt, die, die kon geen woord meer uitbrengen. En iedereen lag slap van het lachen, want dat was Joost Prink, hè. hij was volledig onvoorspelbaar, er kon de, de meest gekke dingen konden, konden er met hem gebeuren. Of uh, kon, hij, kon hij uithalen. Dus hij was uh, net zo goed Dus dat hij natuurlijk ooit als eerste Nederlander. Want hij flikt dat. Hij flikte hem gewoon. Hij gaf toen jullie, koningin Juliana gewoon een zoen. Ja, ja, weet ja, je ja. dat nog? Ja, dat weet ja. ik nog. Ja, ja, ja dat, dat deed hij ook gewoon. En, en, dat was, en het was altijd leuk, Ben. Het was gewoon een ontzettende alleskunner. Jos Brink dus. en uh, Uit de musical Amerika. En nu... Gaan wij ons bezighouden met... Uh, Het presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Web Spheres. Ja. Het wordt gelukkig het afgelopen weekend, het aankomende weekend, gewoon droog. Is ja. de voorspelling. Want uh, het seizoen in Caprera, het uh, Openluchttheater in Bloemendaal, is begonnen. En is aanstaande weekend zijn daar te zien. Vrijdag 21 en zaterdag 22 juni de 3 J's. Wat wow. een avond. Eén met de bomen in Bloemendaal, zo heet de show. Vrijdag 21 en zaterdag 22 gaat het gebeuren. Het jaarlijkse terugkerende muzikaal spektakel... waarmee tevens de zomer wordt ingeluid. De shows van de 3 J's in het mooiste Openluchttheater van Nederland... dit voorjaar tijdens hun eerste uitverkochte clubtour in het land werd nog eens overduidelijk hoe veelzijdig hun Nederlandse repertoire is. Er kwamen langs rock, blues, reggae, folk. Het komt allemaal, is het allemaal te zien... aanstaande vrijdag en zaterdag in het Openluchttheater in Bloemendaal. Echter, de zaterdagshow is sinds vandaag uitverkocht... maar voor vrijdag zijn de laatste kaarten nog beschikbaar. Dus haast u als u dat wilt bijwonen... Het aanvang uh, is 20.30 uur 30 en de prijs is 35 euro. 10, inclusief wat servicekosten. Dus komend weekend de drieërs, vrijdag en zaterdag. Voor zaterdag bent u misschien al voorzien van kaarten. Maar voor vrijdag zijn ze er nog in Bloemeraal. Ook in Caprera aanstaande zondag... Daria van der Berken. Een mix van vreugde en lichtheid... Heet haar shows is gevierd, gevierd om haar verhalende en poëtische muzikantschap en frisse aanpak. De pianiste Daria van Berken heeft zich genesteld in de top van de Nederlandse pianowereld. Daria's Hendel en Mozart albums voor Sony Classical werden bejubeld in de internationale pers. Ze zijn genoemd een mix van vreugde en lichtheid, een muzikale genegenheid en een onberispelijke virtuositeit. Volkskant schreef nog over haar hendel. Het is lastig je los te maken van haar cd. Net zoals een goed boek steeds nieuwe ontdekkingen blootgeeft als je het opnieuw leest. Zo wordt ook de cd van Diana van Berken als je hem vaker beluistert alsmaar mooier en rijker. Dus zij komt aanstaande zondag na Caprera in Bloemendaal. Het is een uh, matinee. De aanvang is om 11 uur morgens. De prijs is 25 euro. En om 10 uur gaan de deuren reeds open. Reeds uitverkocht 30 juni. Maar voor 1 juli zijn er nog kaarten. En daarom lees ik het vandaag al voor. Want kentelijk is daar een run op. De Australische Xavier Rutte. Hij stond jarenlang bekend als een kamp... Vuurkoning, die succesvol als one-man band optrad. Zittend omringd door zijn collectie van dick de reduce, gitaren en percussie. Nu speelde de multi-instrumentalist enkel en alleen nog voor de grotere zalen en festivals. Eerder speelde Ruth uh, in een door het patronaat gepresenteerde show op het strand van Woodstock. En Dat was in 2015. En nu zijn we in Caprera dan ook zeer blij dat hij verwelkomd mag worden in prachtige openluchttheater. In zijn teksten zingt hij over onderwerpen die in zijn dagelijks leven van belang zijn. Je ziet volk, je ziet de passie, inspirerende songs... Uh, en eigenlijk alles wat de man zo bezighoudt. Xavier Rut nodig T. Oske uit als voorprogramma voor zijn concerten deze zomer... En Thee denk ik dat ik uit moet spreken, is namelijk een Australische singer-songwriter die ooit begon als straatmuzikant. Deze man mocht mee met Angus en Julia Stone, met Ziggy Alberts en Tesh Sultana. Kortom, deze show mag u niet missen. Het voorlopige tijdschema is om 19 uur opa. En om 19.30 en tot 20 uur staat T. Oski. En om half negen tot kwart voor elf Xavier Rut. Dus Caprera, Xavier Rut. En de prijs is samen met zijn voorprogramma 44,50 euro. Tot zover, Caprera. Hij is dus uh, te zien binnenkort in het uh, Openlucht Theater Caprera van uh, Bloemendaal. Nou, interessant. Uh, goede man, goede leuke muziek. Dus, en waarschijnlijk zal hij dit ook wel zingen. Follow the sun. 1 juli, 1 juli. 30 juni is uitverkocht. Maar 1 juli zijn nog kaarten, dus haast u. Haast u, haast u, haast u. En nu? En nu kunnen wij ook dit weekend naar de Stadsschouwburg van Velzen... Daar is vrijdag de 21ste, zaterdag de 22ste en zondag... dat moet gaan zijn, zondag de 23ste, maar die staat er even niet bij... is daar te zien uh, het afsluiting van DanceWorks. Zij sluiten het seizoen weer spectaculair af... want zij verrassen u graag met een grote diversiteit aan stijlen. Van klassiek tot breakdance, van kidsdance tot modern... Peuters en jongvolwassenen, alle leerlingen van DanceWorks doen mee. Maandenlang werken zij toe naar deze eindvoorstelling... waar de podiumpresentatie tot in de puntjes zijn voorbereid... en de combinatie van kwaliteit en plezier hoog in het vaandel staan. Onze demoteams wonnen al vele prijzen... en dansten mee op de NK, de EK en zelfs de WK-wedstrijden. Dus dat is het komend weekend in de stad Schouwburg in Velzen... De zaal gaat steeds open om 7 uh, uur. En de voorstelling is om 8 uur. En ik zie dat die zaterdag om 2 uur smiddels is. Maar kijkt u het anders nog eventjes na. De prijs is 15 euro, inclusief de garderobe. En daar zitten nog exclusief 3,25 servicekosten. Dus nogmaals, Stad Schouwburg, Velsen. Ik herhaal nog even dat in het Haarlemmerhouttheater... Uh, nog... Het, huis, het Theatergezelschap Huisgezelschap speelt de potvis. Dat is een snedige komedie over twee zussen Mia en Roos en hun moeder Ingrid. Die worden geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van hun vertrouwde bestaan. Zij zijn er nog. 20 juni, dat is aanstaande donderdag. 21 juni, aanstaande vrijdag. En 22 juni, aanstaande zaterdag. De aanvang is om kwart over acht dus de potvis. Um, en nu zie ik hier de prijs niet bij staan. Maar wetend van het Haarlemmer Hout Theater. Oh ja, 17,50 euro. In de grote zaal gaat u nog kijken naar de voorstelling van de potvis. In de regie van Thomas Terstal. Met spel van Lydia Struik, Mirjam van Kasteren, Lisbeth Veldman en Jack Bontekoe. De regieassistenten is Karin van den Bos en de kostuums en de scenografie zijn van Jan Verloop. Wat ook een leuke tip is, is eigenlijk een doorgaande tip, want uh, deze uh, in het Meer Museum Krukius, is namelijk een theatrale rondleiding te bezien. Hij is er de 23e, de 30e juni en daarna in de maand juli van 13 uur tot kwart voor twee. De rondleiding uh, gaat over de naamgever van het museum, Nicolaas Crucius. En die komt in die rondleiding tot leven tijdens een voorstelling van Living History. Sabotage uit de Crucius. U kunt voor de reguliere toegangsprijs met deze speciale rondleidingen meelopen. Dus de aanvang van die rondleiding is om ommiddels 1 uur en om half 3. En dan ziet u tijdens de voorstelling maakt u kennis met die Nicolaas Crucius die heeft geleefd, van 1678 tot, tot 1754. Hij was landmeter, waterbouwkundige, plannenmaker en een entourage van assistentie. Tot en met de koffielezende dames. Ze komen allemaal langs en ze nemen het publiek mee in hun verhaal door het museum. Elke voorstelling start bij de entree van het museum en eindigt met een demonstratie van de grote machine. Dus dit is ook een leuk uitje voor de hele familie. Zo'n 45 minuten door het Krukius Museum in uh, Heemstede. Of waarschijnlijk heet dat eigenlijk Krukius? Ja, heet Krukies, nee, het Krukius. Het Krukius al daar, ja, heb het hoekje. En dat is misschien ook nog even leuk. Ik weet niet of jij dat hebt over de ruïne van Brederode. Aanstaande zondag, de 23 e uh, is daar een uilenworkshop. En kunt u dus uh, met de bekende valkenier die daar vaker komt... kennis maken met het leven van de uil. En dat is uh, interessant voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dus als je dat leuk vindt, de ruïne van Brederode in Sandpoort. Uh, altijd interessant om daar ook eens heen te gaan. Leuke tip. Ja, vind ik wel. vind dat wel. Het is leuk voor kinderen vooral. Kunnen ze kennis maken met uilen. Ja. Jacob is er niet bij hoor. <laughs> en dit is Chris Ria. En dan gaan we naar het nieuws. Fool if you think it's over. Of fool do you think it's over, moet ik zeggen. Lastig om een koptelefoon op te krijgen als je ene arm niet werkt. Oh. Mensen die al zitten te bekijken, zullen af en toe. Ik ...we zitten Jans aan de goochelen met die koptelefoon. Maar ja, met echt wil niet. Nee, nee, dan moet je niet van alles Nou ja, oké, okay, niet zeuren. We gaan naar het nieuws, want nou, dat is ook belangrijk. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Defensie liet dinsdag gistermiddag bommen ontploffen op het strand Bloemendaal. De ontploffingen vonden plaats tegen het strandduin ruim ten noorden van het strandpaviljoen Parnassia. Voor vandaag staat er ook nog op de planning dat er nog twee bommen tot ontploffing worden gebracht. Deze bommen. Meestal zijn ze van Amerikaanse makelaardij, zijn van Duitse makelij en werden reeds in september gevonden in de Haarlemmermeer. Ze lagen daar op zo'n 4,5 tot 8 meter diepte. Tijdens een uitgraving uh, voor de bouw van een uh, nieuw tuincentrum werden zij gevonden. De bommen zijn s'nachts en onder politiebegeleiding naar het strand van Bloemendaal gebracht. Volgens de berichten zijn de explosieven stabiel en vormen ze geen veiligheidsrisico... Het luchtruim is volgens de standaardprocedure gesloten tijdens de vernietiging. En ook scheepvaart en bezoekers worden op afstand gehouden. En ik zei nog zo geen bommetje. <laughs> Het betrof. In totaal drie stuks. Er werd aangekondigd dat de knallen mogelijk te horen waren in Velsen. Dat waarschuwde de buurgemeente van Bloemendaal. Maar dat viel gisteren althans erg mee. Er was een politiehelikopter in de lucht om getuige te zijn. Voor de negende keer in ruim twee maanden legt het personeel van de zes sleeboten van Svitsers het werk neer. De 63 medewerkers op de sleeboten willen een vierjarig cao met 4% loonsverhoging per jaar. En het bedrijf Svitsers wil niet meer dan 2% loonsverhoging per jaar bieden. Toen het bedrijf in zwaar weer was heeft eh, onder druk het personeel eh, gevraagd gemiddeld 8 uur meer te gaan werken met behoud van hun baan. ...voor de komende vijf jaren. Het zware weer is nu afgelopen... ...en de werknemers zien dit nog altijd langer werken... ...zonder extra betaling als vrijwilligerswerk. En daarom gaan zij vandaag op een ludieke wijze actie, geven, um, uh, actie voeren. Zij gaan naar het uh, verzorgingstehuis Brezicht in de Muiden... ...en daar krijgen de bewoners een rondvaart op de Koningin Emma. Dus laten we hopen dat het weer dat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 Daarbij is hagel mogelijk en ook veel regenwater in een korte tijd. Vanavond trekken de buien naar het noordoosten weg en blijft het droog. Het klaart op en lokaal ontstaat er dan een mistbank... en koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen schijnt de zon, maar komt er ook nog tot enkele buien. Dan stijgt de temperatuur niet hoger dan naar 20 graden. Maar vrijdag en in het weekend wordt het prima zomerweer. Vrijdag is het weliswaar nog een buienkans en 19 graden... Maar het blijft in het weekend verder droog en dan gaat de zon ook weer flink schijnen. Zo zal de temperatuur zaterdag naar 21 en zondag naar 24 graden stijgen. Na het weekend wordt het wellicht nog wat warmer. Want dan is de verwachting dat het kwik dagelijks naar 24 graden aan zee en 27 in het binnenland gaat stijgen. Daarbij schijnt dan de geregelde zon. Maar helaas blijven er ook nog wat wolkenvelden en kans op een enkele onweersbui. Mogelijk dit alles volgens onze weerman Rico Schreuder. I've got dreams, dreams to remember I've got dreams, dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight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 Zandvoort maar geestelijk met Autos Redding en, ja. <laughs> en Rita Franklin en zo. Nou, ik vind het mooi hoor. I've got dreams to remember. Een uh, nummer van Autos uit 1968 uitgebracht al. Uh, hij heeft het zelf nooit meer gehoord, want het was nog niet klaar en... Uh, Eigenlijk net als Doc of the B. Dat uh, was nog niet klaar, dit nummer. En uh, maar ja, Autos overleed op 10 december 1967. En deze LP, uh, die Immortal Autos Redding, die kwam uit in. Um 1968, dus na zijn dood. En hij heeft het resultaat ervan dus zelf nooit meer gehoord. Maar goed, het maakt niet uit. Het is, wel, het is trouwens een te gek album van Otis, The Immortal. Er echt echt hele mooie nummers op. Waaronder bijvoorbeeld Hard to Handle. En uh, nog meer van dat Fries. Uh, nou, goed, Otis. Uh, we gaan weer door, Beb. We gaan even. We hebben door. nog wat, hè? We hebben nog wat. Ja, en nou heb jij mij geattendeerd op uh, Brederode. En inderdaad, ja, we moeten gewoon naar buiten de komende tijd. Want ja. voor veel cultuurdingen die gaan pas weer van start in september. Maar we hebben nog een hele zomer te gaan. En op 29 en 30 juni wordt het riddertoernooi Brederode gehouden bij de ruïne. En dat is op het weiland ernaast. Het toernooi wordt opgedragen aan Jolanda de La Leng... Vrouwen van Brederode. En hopelijk spreek ik dat goed uit. Ja, la -lijn. Ja, dat is goed. Ja, Zij was de la laatste bewoonster van het kasteel. Het verleden herleeft. Ridders te paard zullen voor haar eer strijden om de prijzen. Ja, ja. Lansen zullen breken. Zwaarden ja. gaan kletteren op het weiland naast de ruïne. Nou, ook tijdens de ruïne zelf is heel veel te doen. Hè? Dus de ruïne zelf kun je ook terecht dus ja, ja, Ja, want hier is... staat dat. Uh, zij te bezoeken, dus, dus Jolande, de laatste bewoner... is te bezoeken in haar torenkamer op het kasteel. En Agie, de vertelster, vertelt daar een verhaal... over de ridder en de held. Op zaterdag wordt om 12 uur het toernooi officieel geopend... met het eerste riddersteekspel. En hier uh, is in het kampement uh, mogen jong en oud niet alleen kijken... maar ook meedoen, want er wordt ook nog uh, boogschieten beoefend. Beide dagen is dat dus van 11 tot 5 uur smiddags, van 11 uur s morgens tot 5 uur smiddags. De entree is 57 kinderen van 4 tot 11 jaar. 5 euro en kinderen tot 3 jaar helemaal gratis. Dus op naar de ruïne van Brederode om ons in middeleeuwse tijden te gaan begeven. Ja, maar wacht u wel voor de poortwachter? Uh, de poortwachter. Ja, de poortwachter bij de ruïne Want Dat is een hele strenge meneer hoor. Gaat u hem goed aankijken? Ja. Gaat u hem goed aankijken? Gaat want... u hem goed aankijken, misschien herken je hem wel. <laughs> ik heb er foto's van gezien en uh, we zouden er bijna een vrijdagprijs op hier moeten zetten. Ja, eigenlijk wel. Hè? Maar we zitten het al een beetje te verraden. Wie is deze poortwachter? Wie is de poortwachter? <laughs> ja, en, en poortwachtersvrouw ook nog. Hè? Oh jee. Ja ja, ja, ja, ja. Daar moet u langs. Daar moet ja. u langs. Het is echt heel mooi. Ik ben er vorig jaar geweest, was het was ook prachtig weer trouwens. Maar ik ben er vorig jaar geweest, het is echt geweldig om dat mee te maken. Zeker voor kinderen is het echt helemaal te gek. Ga erop af. En als het dan een beetje regelt... is dat voor kinderen helemaal niet zo'n ramp. Buiten nee. is lekker buiten. Binnen is in het Museum Haarlem... en daar is een museum over de historie... en het culturele erfgoed van Haarlem... en Zuid-Kennemerland te zien. Het Stadsmuseum, zoals het is geheten... is gevestigd in het historische centrum van Haarlem... aan het Groot Heiligland nummer uh, 47... En dat is schuin tegenover het frans Hals Museum. De openingstijden zijn op zondag van 12 tot 5, maandag ook... en dan dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 5. Dus alleen zondag en maandag van 12 tot 5. U ziet in die tentoonstelling de vaste tentoonstelling... acht eeuwen stad- en streekgeschiedenis van Haarlem en Zuid-Kennemerland in beeld gebracht. De tentoonstelling komt de Gouden Eeuw aan bod toen Haarlem een van de machtigste en rijkste steden van Holland was. De 19e eeuw toen de stad door industrialisatie een nieuwe rijke periode kende en de recente geschiedenis. De tentoonstelling is onderverdeeld in die thema's werken, wonen, macht en geloof, kunst en wetenschap. Elk jaar, elk half jaar is er een tentoonstelling over een thema uit de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland. Ook zijn er wisselende tentoonstellingen van Haarlemse kunstenaars. Dus naar het Stadsmuseum in het Klein Heiligland, nummer 47, schuin tegenover het Frans-Hals, de Haarlem. Mocht u zich toch naar Haarlem begeven, gaat het patronaat nog wat door met zijn feesten? Ik heb drie dingen van het patronaat gekozen en ik noem er nu vast één. En dat is aanstaande donderdag, morgenavond dus al, peer. Energieke indie rock met aanstekelijke Britpop. Dat is het viertal Peer. Jonge honden, maar al lang geen groentjes meer. Al kort na de oprichting sleept de band meerdere prijzen in de wacht... en staan er onder meer shows op Concert at Sea op het programma. Begin 1918 heeft Peer opnieuw van zich laten horen... met You Can't Count On Me and Tell Me To Let Me Down... en het zomerse Bird... Zij staan dus aanstaande morgenavond in het Patronaat in Haarlem. De zaal gaat open om 8 uur. De aanval is om half 9. En het is slechts 9,50 euro. Dus Patronaat morgenavond. Tot zover dit setje. In the early morning. Rain. Dollar in my hand, with an aching in my heart, and my pocket's full of sand. I'm a long way from home, and I miss my loved ones so. In the early morning rain, no place to go. Out on runway number nine, big 707 set to go. But I'm stuck here in the grass where the cold wind blows. Now the liquor tasted good, and the women all were fast. Well, there she goes, my friend. She's rolling down at last. Hear the mighty engines roar. See the silver bird on high. She's away and westward bound. Far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall. And the sun always shines She'll be flying over my home In about three hours' time This old airport's got me down It's no earthly good to me Cause I'm stuck here on the ground Cold and drunk as I can be You can't jump a jet plane Like you can a freight train So I best be on my way In the early morning rain You can't jump a jet plane Like you can a freight train So best way in the early morning rain. Borden Lightfoot was dat. En die uh, early morning rain. En we hebben nog één cultuurblokje, gauw. Gauw, nou gauw. Oh, doen we nog eventjes. Ja. Ook nog even het patronaat. Daar ja. is vrijdag aanstaande is daar Reggae Café, luidt lieutenant LDI Tribute Band Back A Wall. De Reggae Café is een muzikale avond met altijd een live optreden... en DJ's die ervoor en na nog een goed feestje komt maken. Vanavond komt LDI Tribute Band naar het patronaat... voor een geweldig optreden. De band brengt een ode aan de Afrikaanse reggae... met artiest Lucky Doop. Back A Wall zorgt voor de beste reggae tunes voor en na het optreden van de band. Vrijdag de 21 ste dus aanstaande vrijdag de zaal gaat open om half tien en de aanvang is om 11 uur en leuk om mee te maken en het is gratis. Zondag de 23 ste komt in het patronaat de folk rock and roll de Dead Brothers SWE Rommelhond. De Zwitserse akoestische folk rock n roll chanson, begrafenismarsgezelschap... is een zeer speciaal te noemen. De Dead Brother omschrijven zichzelf als Jimmy Rogers... ghosts like dancing with Bauhaus and Swiss ability. Folk music becomes the soundtrack to a hardboiled boiled film noir. Live doen ze alles schud op hun grondvesten... en het meest recente langspeler Angst... ...kwam uit de connoisseurs label Voodoo Rhythm. Rommelhond gaat de keer op oude gitaar, banjo, trekzak, klompenvoetdrums, viool en bas. Muziek uit het hart, recht voor zijn raap. En dat alles is te beluisteren. U krijgt er volgens de voorspellingen kippenvel van. Alles is te beluisteren. Zaterdag in zal gaat hopen om half acht. En de aanvang is om half negen voor 13 euro. Dit, zijn, dit is mijn keus van het patronaat. Je kunt vanzelfsprekend op de site nog van alles zoeken wat u nog uh, ten deel wilt, wilt gaan beleven. Het patronaat gaat wel door met zijn zomervoorstellingen. Verder zijn theaters voor de komende tijd gesloten. Volgende week gaan wij u nog het een en ander vertellen. Voor onze laatste bijdrage dan, voordat die zomer los kan barsten. Maar dit is het voor vandaag. Well, I'm a king bee. king mm -hmm. Lekker of is dit lekker? Zeg het maar. Ha! Ik vind dit zo lekker. Dit is een, uh, van het nieuwe album van Peter Frampton. U kent hem natuurlijk allemaal van Show Me The Way... en dat soort hitjes. En ook van de band The Hurt. Maar hij heeft een, een, nieuw, een nieuwe cd uit. Helaas niet op vinyl. Uh, kwam ik achter, helaas. Uh, maar uh, wel op cd... All Blues heet het album. En er staan gewoon allemaal vette, lekkere, vette bluesnummers op. Het is echt helemaal te gek. Dus uh, waaronder The Thrill Is Gone. Maar ook dit liedje uh, wat, wat we onder andere ook van de Stones kenden. I'm a King Bee. Nou, lekkere Peter Frampton. Ik zou zeggen, als je van blues houdt, van lekkere, vette blues... dan moet je dit album beslist eens... Dus, uh, beluisteren. Het laatste nummer vandaag is ook van een nieuw album en dat is van Bruce De Boss Springsteen. Sleepy Joe's Café en dat komt van het album Western Star. Zijn laatste plaat, of tenminste zijn nieuwste plaat. There's a place out on the highway across the San Bernardino line Where the truckers and the bikers gather every night at the same time And the band comes in and locals dance the night away. It's Sleepy Joe's Cafe. I drive on down from the big town Friday when the clock strikes five. There's a red sunset in the ocean. I start. vinyl-uitvoering op lichtblauw vinyl. Ja. Niet te geloven. En uh, de doen van 20 muzikanten. Nee, niet de E-Street Band. Die is er niet bij, maar wel een aantal leden daarvan. En het is gewoon een heerlijk album. Het is niet de ruige Bruce, Blue, Bruce zoals je er nou misschien gewend bent. Maar het klinkt allemaal wel erg lekker. Western Stars dus. En het liedje wat we net hoorden was Sleepy Joe's Café. Het is klaar voor vandaag. We gaan er snel uit, want we willen voor de bui binnenwegen. Web, weer bedankt voor het uh, presenteren vandaag. Graag gedaan, vandaag. wij treffen elkaar volgende week woensdag. For de laatste keer. Laatste oh. keer met Ruud, uh, dames en heren, luisteren. Ja, erg, erg, erg. Oh, oh. Ja. Wat een tranen zullen ze vloeien. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren, fijne woensdag nog. En uh, denk om het zware weer wat eraan komt. En uh, wat mij betreft, tot volgende week maandag. Of zondagmorgen natuurlijk, bij de klassiek.